1 uur onderduif Wit met het NOS-journaal. Syrië heeft harde maatregelen aangekondigd... om de orde in het noordwesten van het land te herstellen. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn in de stad Jisr al-Shougur... bij gevechten met gewapende groepen 120 politiemensen gedood. In Syrië wordt al bijna drie maanden gedemonstreerd... tegen het bewind van president Assad. Het afgelopen weekend probeerde het leger en de politie... protesten in Jisr al-Shougur neer te slaan...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 Het is Radio 1, NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Ja, Welkom bij het uh, tweede uur van, uh, van Casaluna. Het eerste uur had de Clemens Leuwik te gast, een uh, zeer bevlogen wetenschapper... Uh, hij heeft verteld over uh, baanbrekend onderzoek naar bijvoorbeeld osteoporose en een middel daarvoor. En ook een, een manier om kankerpatiënten beter te opereren. Doordat je er een, een bepaalde manier licht bindt aan het tumorweefsel. Zodat je precies kan zien wat slecht weefsel is en wat goed weefsel is. Hij zei ook dat hij uh, eigenlijk wel een beetje geërgerd was. Omdat dit zo lang duurt voordat er dan weer toestemming komt uh, om uh, bepaald uh, een middel te gebruiken. En dat is natuurlijk uh, zo, als er uh, middelen nodig zijn... die moeten langdurig uitgetest worden. En ik zie heel vaak uh, berichten in de krant staan... mensen zich uh, vrijwillig willen aanmelden om uh, aan zo'n uh, test mee te doen. Vaak krijg je daar best flink uh, veel geld voor betaald. En... Uh, ja, ik was eigenlijk benieuwd naar verhalen daarover. Uh, hebt u wel eens meegedaan aan zo'n onderzoek naar medicijnen? En wat zijn uw ervaringen? Belt u mij met, op 0800 1121. U kunt ook twitteren, dus dat is uh, Casaluna. Of u kunt uh, een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.com. Hebt u dus wel eens meegedaan aan zo'n onderzoek om medicijnen te testen? En uh, wat zijn uw ervaringen? Goed, ik, uh, ik hoop dat u wilt. En uh, in afwachting daarvan uh, gaan we een plaat draaien. Get Happy van Aaron McKeown. All you sinners, gather round. Hallelujah, hallelujah. All you sinners, I have found. A land where the weary forever are free. Come you sinners, and just follow me. Get your troubles and just get happy, you gotta chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy, the Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy, we're we'll going to the promised land. Head across the river, wash your sins away in the tide. Happy Troubles. And just be happy. You've got to chase all your cares away. Sing hallelujah. Come on, be happy. Get ready for the judgment day. your sins away in the tide It's also peaceful On the other side You got me troubled Get Happy van Erin McKeown, zo heet ze, een Amerikaanse zangeres. Um, ik had het in het eerste uur uh, over doorbraken in de medische wereld. ja, In die laatste fase krijg je natuurlijk altijd het testen van medicijnen. En ik ben altijd wel benieuwd, wie doet daar nou aan mee? En misschien bent u dat wel. En misschien kunt u mij uh, iets vertellen over uw ervaringen. Wel. 0801121. Twitter mag ook at of mailen naar Kazeluna.ncv.nl. En ik heb aan de lijn de heer Kind. Goedenacht. Ja. Goedenavond, goedemag. ja. En hebt u wel eens meegedaan aan, aan het testen van medicijnen? Nou, nog niet. Oh. Maar ik wil het ook wel graag. Ja. En uh, ik heb me ook aangemeld. En dan krijg je formulieren toegestuurd, die moet je allemaal invullen. Ja. Maar uh, op een gegeven moment is er ook een vraag bij, van: ik hoor mijn echo. Maar in ieder geval, er is ook een vraag bij, van: uh, hebben jullie reeds eerder dit of dat gehad? Nou, Ik, ik heb een keer kanker gehad, daar ja. ben ik van geopereerd. En dat is ook weg, gelukkig nooit meer teruggekomen. Maar dat mag ik niet. Nee. En aan, aan welk en... onderzoek had u graag mee willen doen? Dat nou, doet er niet toe. Ik doe het graag. En waarom? Er is niks meer om me te verpesten. Dus als het medicijn niet goed is of gevaarlijk. Ik ben 76 en ik heb uh, het grootste deel van mijn leven liggen achter de rug. En ik leef met plezier hoor. Mm -hmm. ja, Daar gaat niet om. Maar uh, het risico. Nee. Wil ik graag ervoor over hebben. Want ook het geld wil ik graag hebben ervoor. Ja, want het verdient Zo, goed hè? Dat het bestaat. Ja. Maar, maar u, ma u, u bent ongeschikt bevonden omdat u al een keer uh, kanker heeft gehad. Ja, ja. En een andere keer met. Ik geef het niet op. Ik heb het nog een keer gedaan. Ja. Voor een ander medicijn waar staat. En weer al die vragen. En toen was het uh, vanwege mijn leeftijd. Ja, want u doet uw naam niet bepaald eer aan, hè? Nou, die grappies heb ik vroeger ook al gehad. Ja, wacht, ja nee, oh sorry. Daar ben ik overheen gegroeid. Nee, neem me niet kwalijk. Ja, dat ben ik wel, maar. Ja, maar. Uh... En, uh... Maar, ik ben nu 76. Ja. En ze vinden me te oud. En dat vindt u eigenlijk behoorlijk ergerlijk als ik u zo hoor. Ja. Nou ja, je zou je ook voor kunnen stellen. Want ja? ik ben zo arm lastig. Uh -huh. Ik ben al 100 uur tegengesteld vanwege mijn geld. Uh -huh. Dat ik uh, niet genoeg heb om mijn huur te betalen. Ja. En dan was het een mooie bron van inkomsten geweest. En je nou, zou ook zeggen: van nou juist, er zijn juist oude, oudere mensen nodig om, om het medicijn ook. uit te proberen. Want er wordt ook Die natuurlijk moet heel er veel. Ja, tegen kunnen. Ja. Goed, nou, het, het, het, het spijt me voor u. Dank u wel voor, u, voor het bellen. Dus, als u nog iemand voor hebt van de, iemand die de medicijnen maakt of wil maken, ja. ik bied me bij deze nog heel graag aan. Goed, nou dat is genoteerd. Dank u wel, meneer Kind. En ik zal geen flauw grapjes meer maken. Uh, Anna Sofie. Ja, hallo. Goedenacht. In 1996 was ik in de overgang. En daar had ik heel erg veel last van. En mijn huisarts. Uh, ...attendeerde mij toen op een proef die er gaande was voor medicijnen voor vrouwen in de overgang. Mm -hmm. En zei, misschien vind je het interessant om daar mee te doen. En dat heb ik toen gedaan. En dan krijg je heel erg veel uh, onderzoeken, wat natuurlijk heel plezierig is... ...want dan weet je precies wat er in je lijf goed of niet goed is. Mm -hmm. En op een goed moment kreeg je uh, de medicijnen toegediend... Het was of een placebo of een echte medicijn. Ja? Nou, bij mij was het zo, ik kreeg het echte medicijn. Want na tien dagen had ik echt het gevoel dat het fantastisch was en dat het heel goed hielp. En... Want u, u had geen last meer van uh, opvliegers en dat soort zaken? Ah, nee hoor, ik dreef echt uh, twee, drie keer in de week s'nachts mijn bed uit van... Uh... Ja, van het zweet, <laughs> ja, ik weet het, ja. Ja, ja, ja, nee. Het, het, en dat was dus uh, echt direct over na een, uh, nou een dag of tien. Ja. En ik heb uh, heel zorgvuldig meegedaan aan de onderzoeken... en iedere dag allerlei lijsten ingevuld hoe ik me voelde... en waar ik last van had of waar ik geen last van had... Maar door al die onderzoeken kwam ook aan het licht... dat ik een tumor uh, op een van de eierstokken had. Oh. En omdat ik daar zo vlug bij was... werd ik daar na een half jaar aan geopereerd. En zijn dus heel veel ergere dingen voorkomen. Dus u was heel blij was, dat u daarna meegedaan had? Ik was godslievelijk blij, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En je wordt er ook nog, je er ook nog voor betaald? Toch? Of nee, was dat niet zo? Dat was nee, niet zo. Nee, nee, nee. Oh. Nee, het was, nee, nee, het was echt een onderzoek om uh, te bekijken... welke vrouwen hoe zouden reageren op een bepaald medicijn. En, en weet u dan ook wat voor medicijn dat dan was? Ja, ik weet het. Ja. Ja. En was dat, dan dat dan een gaat... hormonaal medicijn? Uh, dat ga ik niet zeggen. Oh, want? Nee. Is dat geheim? Nee, het is helemaal niet <laughs> geheim. Maar ik vind het gewoon niet nodig om dat te vertellen. Nee, nee. Maar het heeft bij mij heel erg goed geholpen en uh, ik ben dus geopereerd. En uh, uh, een paar dagen na de operatie bleek dus dat er ook uitzaaiingen waren in de baarmoeder. En toen ben ik voor een tweede keer geopereerd en is de hele hand wel weggehaald. Mm. En, nou. Tot nu toe ben ik dus gewoon helemaal mooi schoon. Ja. En het gevolg was ook dat ik geen chemokuren hoefde te hebben. Ik hoefde niet bestraald te worden. Alleen maar omdat ik er zo heel erg vroeg ja. bij was. En mag ik u dan misschien nog wel vragen of dat medicijn later wel in de handel is gekomen? Ja. of? Dat ja. is wel zo. Ja, ik is okay. in de handen gekomen. En kijk, ik weet natuurlijk niet wat de resultaten daarvan nee. zijn. Maar uh, uh, bij mij heeft het dus heel erg geholpen. Maar in ieder geval, behalve dat, ben ik dus heel erg blij ja. dat ik daardoor al die onderzoeken heb gehad. Want hè, ze noemen dus hè, de kanker bij vrouwen, ja, dat is de sluipende ziekte. Ja. Of slapende ziekte. En uh, had ik niet aan het onderzoek meegedaan. dan had ik daar misschien nog jaren mee rondgelopen. Ja. totdat het te laat was geweest. en ik wel bestraald had moeten worden of chemokuren had moeten hebben. Dus uh, het is niet zo dat ik nu iedereen wil aanraden, doe eraan mee. Maar nee. bij mij heeft het gewoon ja. fantastisch geholpen. Ja, nou ja, ik, ik zie zoiets wel eens staan hè, in, de, in de krant. Er wordt opgeroepen, gezonde personen, tussen de, de, zo en zo oud. En ja. ik denk altijd van, ja, je bent toch een soort proefkonijn. Ja, ja. Maar dit was bij mij niet het geval. Nee. Mijn huisarts attendeerde mee ja. op... Uh, het dat ja. er voor vrouwen in de overgang uh, ja. gevraagd werd naar: wil je meedoen ja. aan zo'n proef? En hij heeft daar enig onderzoek naar gedaan en zei toen: Het is helemaal zorgvuldig, het, het, het, het is goed. Ja. Je kunt er echt heel zorgvuldig als je ermee om wilt gaan, aan meedoen. En ja, ik heb het toen aangemeld. En ik ben, moet ik eerlijk zeggen... Ja. ik ben zo goed begeleid in dat ziekenhuis... door ja. de gynaecologen die daar aan meededen... dat, ja, ik, ik heb daar alle lof voor. Ja. Nou, fijn dat het een, een positief verhaal is. Hartelijk, hartelijk dank voor de, ja, de bellendag. dag. Goedemang. Dag Anna-Sophie was dat. Ja, ze heeft dus een heel goede, heel goede ervaring. Terwijl ik altijd het ook, eerlijk gezegd... een heel klein beetje eng vind. Maar misschien is dat... Wel Komen onterecht. Uh, belt u mij als u zelf wel eens een keer hebt meegedaan aan zo'n onderzoek. En ik ben heel benieuwd naar uh, uw ervaringen. Zo'n onderzoek om uh, medicijnen te testen. Je zou zeggen dat is toch allemaal uh, waarschijnlijk van tevoren uh, goed over nagedacht. En er zitten geen enorme risico's aan. Maar ja, helemaal zeker weten doe ik het niet. Goed, uh, 0800 1121. U kunt ook twitteren, het of mailen met kazaluna ncv.nl. Hilton Barcelona, elf uur in de avond. Een zeer geslaagde zakenman. Er zit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 Zam wordt het licht, vier sterren van zijn klauwen. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil, er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimbeen naar vervlogen tijden. kamers op de Plaça een halve sterren krakend bed en de toiletten in de hand.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 Stef Bos was dit met Hilton Barcelona. Ja, ik praat vandaag over uh, medisch onderzoek. En daar horen ook uh, onderzoeken bij om medicijnen te testen. Ik was benieuwd naar uw ervaringen en gelukkig belt u daar ook over. Ik heb nu aan de lijn de heer Ide Lins. Goeiedag meneer Lins. Dag mevrouw Van der Wij. En wat voor onderzoek heeft u al meegedaan? Uh, ik heb uh, zes jaar geleden uh, werd er bij mij ontdekt dat ik uh, positief was. En toen uh, kwam ik het OVG. En uh, toen werd me gevraagd of ik mee wilde doen aan de ademstudie. En dat was een combinatie van vier verschillende HIV-medicijnen. Die ik op verschillende momenten per dag uh, moest innemen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En dat is me geweldig goed bevallen. U had nooit het gevoel dat u uh, als een, een proefkonijn gebruikt werd? Nee, zeker niet. Of vond u dat ook geen probleem? Was u niet bang dat er iets niet goed zou gaan? Nou ja, ik dacht, baat het niet, dus gaat het niet, hè? Oh, zo, zo, ja. En uh, toen, toen bleek het achteraf gewoon heel goed uit te pakken. Dus uh, dat die uh, combinatie van medicijnen die u destijds 16 jaar geleden heeft gekregen... dat is later misschien wel uh, een soort algemene voorschrift geworden voor Nou ja, een ik ben na een paar jaar overgegaan... want het, het was ook een, een arts in opleiding uh, die, uh, die haar dissertatie daarop uh, heeft gebaseerd. Ja. En uh, ja, die is erop afgestudeerd. En uh, ja, ja bedoel, ik, ik heb het er jarenlang goed op gedaan op die vier medicijnen. En op een gegeven moment ben ik toch overgestapt op uh, de, de, de, de triple combinatie. Ja, ik weet niet, daar weet ik het, het fijne niet van. Nee. Is dat dan weer een ander soort uh, combinatie van... Ik weet wel dat er op een gegeven moment een enorme doorbraak is geweest... Ja, doordat ja, ja, ja, ze, ja. mensen die HIV-positief waren... dus een combinatie van medicijnen geven... Ja. en dat toen ja, opeens ja, dat... bleek dat het zo goed aansloeg... dat het bijna ja, een chronische ziekte werd. Alhoewel we natuurlijk daar nou ook weer niet moeten Nou bagaten. ja, Daar kunnen we ook nog wel een uur over. Nee, nee, nee, nee. Maar goed, om eventjes te, de, even ja, uit te leggen ja, ja, hoe dat ja, ja, dan ja, ja. zit. Nee, ja. hey, maar ik, in die tijd ben ik uh, op vier medicijnen... Werd, maar vier werd, werd ik gevraagd of ik uh, vier medicijnen per dag uh, wilde innemen. Mm. En daar heb ik toen ja op gezegd. Ja. De begeleiding was geweldig gewoon. Maar als je uh, meedoet aan zo'n onderzoek... dan is het toch ook altijd een placebo-groep? Mensen die, we, die meedoen, maar die dan zo'n medicijn niet krijgen? Nee, maar ik hoorde niet bij de placebo-groep. Nee, maar er waren wel mensen die bij zo'n placebo-groep hoorden. Stel dat u... ongetwijfeld wel, ja. Ja. ja. Hoe had u zich dan gevoeld als u daarbij had gezeten? Ja, ik, dat heb ik van tevoren gevraagd, of ik, wel, bij welke groep ik ging horen. Want anders wilde ik gewoon op die, op die, uh, die, triple, die triple combinatie uh, ja. gaan. En het gaat nog steeds uh, heel goed met u? Nou, dat blijkt wel, anders bel ik nu niet met u. Nee, maar ja, ik ben natuurlijk altijd, u zegt 16 jaar geleden. Dus er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd sinds die tijd. Uh, ja. En uh, ja, wat ik zei, mensen die uh, heeft positief zijn, die kunnen haast... Een gewoon leven leiden, of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee hoor, ik, ik werk gewoon vijf dagen per week. Morgen ja. dan niet, dan heb ik een vrije dag toevallig. Daarom luister ik nu naar de radio. Ja. Maar, maar ik, bedoel, ik ben volop in de running. Ja, nou fantastisch. Dus u hebt ook goede ervaringen. Ik heb alleen maar ja. goede ervaringen eigenlijk tot nog toe gehoord. Dank u, ja. wel. Dank u wel voor uw, voor uw telefoontje. Ik, het dag. ik ga verder met meneer uh, Silke Haanstra. Ja, goedemorgen. Goedenavond. En uw ervaring ook zo positief? Ja, ik hoorde het u zeggen, maar inderdaad, mijn, mijn ervaring is uh, over het algemeen ook positief. Want wat heeft u uh, gedaan, of doet u misschien nog op dit moment mee aan nee, een ik, onderzoek? Uh, ik heb vorige week meegedaan aan een onderzoek. Ja. En uh, dat was mijn tweede onderzoek, een half jaar geleden heb ik ook meegedaan aan een onderzoek. En uh, dit is me geweest ook prima vervallen. En wat voor onderzoek uh, is dat? Uh, het was een uh, onderzoek aan een middel tegen uh, bloedkanker, oftewel leukemie. Ja. En uh, het enige wat we eigenlijk controleren is uh, ja, eventuele bijwerkingen. Ze hebben de... ...medicatie al eerder getest op dieren en dergelijke... ...en word je goed over geïnformeerd. Ja? En uh, ja, dat, dat leesgerij krijg je allemaal mee. En dan uh, is in wezen de eerste stap om het uh, daadwerkelijk op uh, mensen te gaan testen... ...om te kijken of er eventuele bijwerkingen zijn. Want, even voor een goed begrip, u, u leidt aan die ziekte? Nee, helemaal niet. Niet? Nee, nee ik ben u gewoon U bent een, gewoon gezond? Ik ben gewoon een kerngezonde jonge student. Maar, maar wat heeft het dan voor zin om, om zo'n middel op u uit te proberen... Ja, zoals ik al zei, het gaat niet uh, specifiek om te kijken of het medicatie werkt. Nee. Uh, dit is gewoon een, een testfase waarin ze controleren of er eventuele bijwerkingen zijn van de medicatie. Ja. En, en wat was uh, uw motivatie om er mee te doen? Uh, eigenlijk volledig financieel. Mm -hmm. Want je krijgt er heel veel geld voor? Uh, ja, er worden over het algemeen wel redelijk voor betaald. Ik denk dat mensen af en toe al een advertentie in de kans zien. Ja, zeker, natuurlijk. Maar dan, wat, wat is het? Duizend euro, 2000 euro in die uh, orde van grootte? Nou, dat is volledig afhankelijk uh, van uh, de lasten die je draagt tijdens het onderzoek of na het onderzoek. En vaak als je meerdere malen moet terugkomen, dan ja. is het bedrag veel groter. Ja. Uh, word je tijdens het onderzoek ook zwaar belast, dus uh, dagelijks uh, onderzocht, geprikt en dergelijke... dan uh, zal uh, de vergoeding ook hoger zijn dan dat je daar uh, maar enkele dagen zit bijvoorbeeld. Ja. Is het voor uh, veel studenten een, uh, een makkelijke manier om wat extra te verdienen? Ja, ik, het is de tweede keer dat ik heb meegedaan. De eerste keer uh, zat ik in een groep van uh, tien mensen... en uh, waren er ja, waren wij eigenlijk uh, negen studenten aanwezig. En deze groep zat ik met acht mensen... waarvan zeker de helft studenten waren. Ja. En, en was u op een of andere manier nog bang... dat u iets toegediend zou krijgen... dat toch naar uh, ja, bijwerkingen zou hebben of zo? Of waar u uh, ja, blijvend last van zou houden, weet ik het? Nee, ik... Uh, ik, ik Algemeen, ik uh, zoek de onderzoek heel erg selectief uit, ja. uh, ook qua locatie, welk onderzoekcentrum het is en uh, uh, wat voor onderzoek het is. En, en ja, doelstelling is, ik zou bijvoorbeeld nooit meedoen aan uh, medicatie wat, wat invloed kan hebben op je psyche, bijvoorbeeld onderzoek tegen uh, Alzheimer of uh, uh, depressiviteit of dergelijke. Daar, daar zou ik mezelf niet aan willen wagen. Uh, want die bestaan maar, wel. Ja, zeker, die bestaan ook. Dus alleen daarvan zie ik voor mezelf het risico gewoon iets groter. Ja. Uh, vaak zie je het ook aan de vergoeding dat dat iets groter is. Ja. Dus en, uh, ja, ja dat, dat laat ik me dan voorbij gaan. Ja, dus als het heel groot, een hoge beloning is, dan weet je al, er zit gewoon meer risico aan. Is ook nou, dat, logisch natuurlijk. Ja, ja nou, dat niet specifiek hoor. Soms heb je ook gewoon onderzoeken waar je bijvoorbeeld uh, een week thuis moet zitten... en dan weer een week terugkomen. En, en dan ben je dus ook uh, drie weken lang bezig met zo'n onderzoek totaal. En dan zie je dat ook de vergoeding ergens te hoog is. Ja. Uh, in plaats van drie dagen gewoon even opgenomen te worden. Dus het uh, gaat echt puur om de belasting, yeah. um, maar en ja, di voor... In dit ja. geval was de belasting niet zo heel groot? Nee, nee, het was, uh, ik ben dus uh, vorige week zondag ben ik, uh, opgenomen en dan uh, controleren ze in eerste instantie of, uh, of je nog steeds gezond bent en of je geen uh, uh, medicatie hebt genomen of ja. je geen alcohol hebt gehaald, drugsverbruik en dergelijke. En wanneer ja. dat goed bevonden is, dan worden volgende dag de reserves die aanwezig zijn naar huis gestuurd. Ja. Um, die zijn altijd aanwezig. En dan uh, ja, inderdaad wordt er een gedeelte placebo-effect toegevoegd. Ja. Nou ja. uh... Goed, het is dus, dus gewoon voor, voor het geld. Terwijl er misschien mensen zijn voor wie het, het voor uitbrengen van de medische wetenschappen ook een rol speelt. Dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Ja, klopt, zeker ja, weten. Goed. Ik moet zeggen, ik, ik heb ze zelf nog niet erg intern nee. ontmoet hoor. Nee. Dus de, de meeste mensen, ik, ik heb zelfs verhalen gehoord nu, afgelopen, in ieder geval afgelopen onderzoek van wat oudere uh, genoten die daar zaten. Ja. Dat zegt mensen kennen die dit gewoon al vijf jaar lang doen en er gewoon van rond kunnen komen. Ja. Uh, op jaarbasis voor, voor hun doen, ja. of naast hun pensioen er nog bij doen. Ja. Goed, nou, mooi verhaal. Dank je wel, uh, Silke, Silke Aanstra. Ja, ja, u ook. En u kunt mij uh, bellen met uw verhalen over uh, het meedoen aan het testen van, uh, van medicijnen 0800-1121. U kunt ook mailen met kazaluna.ncv.nl of twitteren at kazaluna.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 Tonight, yes, a little bit of pie Come a little bit tonight Cause they say Seven apples And I'll cannot be fine And I will become better All the time One sweet apple every day All doctors used to say But none of them Make no money That we Seven in a week and I'll be fine yeah and I will become better all the time De Nederlandse folk rockgroep is dit. Ze heten Tunes en het nummer heet Apples. Ja, ik praat met u vanavond, vannacht, over proeven die u gedaan heeft met medicijnen. Ja, proeven, dat klinkt een beetje zwaar, maar de medicijnen moeten altijd uitgetest worden... en je ziet regelmatig advertenties in de krant staan en veel mensen doen eraan mee. De meeste voor het geld, soms ook om andere redenen. Ik ben benieuwd hoe dat bij Pieter zit. Dag Pieter. Ja, je zei niemand met slechte ervaringen. Nou, tot nu toe niet. Ja, ik heb een gedeelde goede en slechte ervaring dan... Uh, er was een middel op een gegeven moment op de markt... en ik was bij een internist onder behandeling... wat zou helpen tegen te veel drinken, te veel roken, te veel... Nou ja, alle, alle, uh, dat schijnt iets in je hersenen te zijn. Ik heb kort achteraf na zitten denken hoe dat nou heet. Maar ik heb daaraan aan meegedaan bij het uh, UMC in uh, Utrecht. En het was zo'n ontzettende goede begeleiding. Daar heb ik niks op te zeggen, maar het was volledig anoniem. En op je het middel kreeg, of dat je zo'n placebo kreeg... dat was uh, nou met het grootste geheim omgeven. Yeah. Nou heb ik wel begrepen dat in die tijd... Uh, dat middel nogal wat depressies uh, veroorzaakte. Maar dat begreep ik later, toen ik daar zelf al begon te lijden. En uh, nou, ze waren zo ontzettend uh, kinderop van... Uh, Oh, nee, dat uh, nou, we onmiddellijk komen en zo en erover praten. En weet je wat we doen? Uh, we stoppen er even mee. Want hoe lang duurde dat onderzoek? Drie jaar. Oh, dat is, dat is een flinke periode. Ja, ja. het is en Nogmaals alle eer aan het UMC, mm -hmm. maar de grote fabrikant die erachter zat. Nou, de kloof van het verhaal is, na drie weken zijn we... Uh, hebben ze gevraagd, wil je het nog eens een keer proberen? Hè? Misschien ben je wel uh, een beetje neerslachtig of zoiets. Uh, want die spiegel die, uh, die, die gaat zich op een gegeven moment uh, aanpassen. Nou, ik, uh, Want ik was toen zes maanden bezig in eerste instantie, dat zo'n spiegel zich opbouwt. Nou, ik was na drie weken weer helemaal zo gek als een ui. En, uh, dus ik mocht zeker niet meer meedoen aan dat uh, programma. Maar ik werd nog wel al die tijd gecontroleerd op uh, ja, met echo's en dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. Maar het gekke is toen twee jaar later het hele programma afgelopen was, kreeg ik een briefje van het ziekenhuis dat ik een placebo gehaald had. En ik weiger dat te geloven, maar dat is gewoon van de farmaceut uit geweest. Iets, denk ik hoor, maar kan niet hard maken. Nee. Van, uh, nou ze wilde het middel beter voordoen als, uh, als dat het uiteindelijk was. Mm. Dus dat is een hele gemengd uh, gevoel achteraf. En... Nou, ik voel gewoon dat ik belazerd word door mm. die fabriek. Ja. Maar niet dat... Uh... En dat is echt een hele grote... Want het is wereldwijd bekend. Ik ben mm -hmm. zo dat ik het niet meer weet, joh. Dat... Maar goed. Maar je hebt er uiteindelijk dus niet veel aan gehad. Zoals sommige andere bellers nee, wel. Bent, ik heb het placebo gehad. Ja, maar ja, je als werd er wel ben gek Ik er mee moeten stoppen. Ja, maar... En als ik het. Ja, maar je er werd er wel gek er van, zei je. Gehad, dan ben ik er mee moeten stoppen. Omdat. Uh, ja, Er klopt dan iets dan niet. Uh, je bedoelt, er te... klopt iets niet aan het verhaal. Aan de ene kant zeiden ze: hou er maar mee op. Want het gaat niet goed met je. En later kreeg je te horen dat je placebo, placebo ja. hebt gehad. Dat zijn dingen die elkaar eigenlijk een beetje tegenspreken. Ja, nee, maar omdat. omdat in eerste instantie, ja, ik werd gek, maar toen zei ze, houden me op. Toen heb ik nog drie weken daarna, hebben we het nog eens overlegd, nou probeer het nog eens een keer. Ja. En terwijl ik de eerste keer periode, nou wel, wel, wel, wel, wel, wel zes maanden uh, daarmee bezig geweest was. Maar dan moet je zo'n spiegel opbouwen. Mm. Nou, en ja, ik was drie weken ermee gestopt en toen begon ik weer ermee. Ja, wat is zo'n spiegel? Gek, want ik, ik was alweer een beetje... Uh. Bij de mensen. Maar wat, misschien moet je dat even uitleggen, zo'n spiegel opbouwen, wat daarmee bedoeld wordt. Nou, als je een antidepressief aanneemt of wat dan ook, dan moet je dat uh, niet uh, direct uh, de volgende dag een resultaat uh, van mm -hmm. uh, verwachten. Maar uh, ja, je, je, je moet een soort ja, spiegel opbouwen. Het duurt de dus tijd dat voordat het in je, in je bloed uh, zit? Dat Vo ja, moet, voordat ja. het in je lichaam ja. geïntegreerd is. Ja. Nou ja, dus dat, het is daarbij gebleven. Je hebt er later geen andere... Uh, nee, hele nee ik helemaal nee. niet. Maar, maar ik, ik wilde met de negatieve ervaring, ja. denk ik dus... Dat, dat ik gewoon gebruikt misbruikt ben hm. door, door, door de... Ja, ik geloof dat Sanofi het was, maar hm. wil ik wil het niet hardop zeggen. Hm. Uh, dat, ja... Die jongens die hebben hun product beter willen laten voordoen... Ja. als dat het uh, was in de, in de, in de rapportage. Ja. Het is trouwens ook om die redenen afgekeurd in Nederland. O, het is dus nooit in de... Nee, in, in... je kan het in opgenomen. Duitsland zo ophalen. Dat wel. Ik heb wel gezien dat er ook een levendige handel op het internet uh, hmm. illegaal over is, maar... Het helpt dus, uh, ja, nou ja, het heeft zijn dusdanige gevaarlijke bijwerkingen. dat, uh, dat je het dan beter niet kunt nemen. Goed. Nou, dankjewel voor je verhaal. Mm -hmm. Ja, ik ga verder met uh, David Peek. Hallo. Ja, David? Peek? Ja. ja. ja. Ik ben er. Ja. Vertel, uh, wat is jouw ervaring? Uh, ja, ik. Ik zei net uh, tegen je collega ook uh, eigenlijk een goede. Want? Ik heb uh, in eerste instantie op financieel uh, of financieel aangetrokken gereageerd en ja. opgegeven. Want hoe, hoeveel kon je ermee verdienen? Uh, dat weet ik niet meer, maar. Ongeveer? Ja, ik, dus nou, ik geloof dat, dat de eerste instantie ik zag wel 2000 euro was. Ja. Nee, gulden toen nog. Ja. Want is dat al lang geleden en wat was dat voor soort onderzoek? Dat uh, weet ik ook niet meer. Ik heb het eerste oh. onderzoek wat ik gedaan Het was uh, angststoornissen. Ja. En uh, daar heeft dus tussen mijn opgave en deelname hij wel twee of drie jaar gezeten. Want die tweede stap om het uiteindelijk te doen, is ook wel een drempel geweest. Om, uh, want, wacht even, want je deed mee aan een onderzoek naar medicijnen tegen angststoornissen. Uh, betekent dat dat je zelf last had van angststoornissen? Nee, nee, nee. Wat nee, nee. Maar, maar de je, je student net ook zei. Uh, je bent gewoon helemaal gezond en dan moet je de middelsteek slikken tegen angststoornissen. En dan kijken ze ja. of je het goed verdraagt. Dat komt het eigenlijk op ja, neer. Ja, of je het verdraagt. En ze ja. hebben. Er zijn meestal. Ja, dit waren acht groepen, geloof ik. Ja. In het uh, geheel. En alle ervaringen bij elkaar, ja, die houden ze in de gaten. Je wordt vooraf getest of je, of je gezond bent. Mm -hmm. En uh, nou, tijdens het onderzoek wordt er bloed geprikt. Uh, ik heb nu een onderzoek gehad waarbij er zelfs haren getrokken werden. En... Om DNA uit, uh, uit op te maken. Ja, en, maar je hebt er dus, dus geen last van gehad? Uh, van ik die... heb er verder geen last van gehad. Nee. Het is, uh, ja, je, je, hele, dat was elf dagen... Maar je zit de hele tijd intern. Dus je bent niet vrij om naar buiten te gaan. Ik krijgt ook meestal een, uh, een dieet. Je mag geen koffie, je mag geen thee, je mag geen citrus. Ja. Geen chocola. Want dat, is allemaal, dat kan allemaal van invloed zijn op de, op de medicijnen. En wat doe je dan uh, al die tijd? Uh, de televisie, ze hebben twee... Daar in Zuid-Laren waar ik zat, twee Nintendo van die spelcomputers waar je ja, ja. voetbalwedstrijden kan spelen. Ja. En verder ja. televisie kijken, eigen werk mee, wat je hebt meegenomen, je eigen laptop mag je gebruiken. Dus het is eigenlijk nog niet zo slecht? Nee, nou, de eerste keer was het maar negen dagen. Afgelopen jaar heb ik het 23 dagen gezeten. Ja. En is het iets waar, waarvan je denkt, nou, dit wil ik gewoon wel, wel blijven doen? Ja, ik heb het uh, eerst twee jaar tussen gezeten. 2009 heb ik het gedaan, ik heb het vorig jaar gedaan. En omdat je er maximaal vier per jaar mag doen... Mm -hmm. denk ik ook, ja, als ik er tijd voor heb, uh, waarom zou ik het niet doen? Voor het geld. Nou ja, er zijn er, ik, ik heb zelf uh, gedacht, nooit gedacht dat ik het wil doen, omdat ik het een beetje... Uh, ja, ik ben misschien gewoon bang dat het mijn zou tasten, Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen een argument is om het niet te doen. Nee, nee dat is een heel begrijpelijke reactie. Ja. Maar wat die student net ook zegt, er zijn mensen die er gewoon, uh, die leven ervan. Ja. Ja, dat is, dat, dat, dat is wat, ja. Want, uh, die, nemen, die nemen dan uh, een onderzoek van, uh, drie keer een onderzoek van, uh, van een maand voor. ja. Van 2 tot 3000 euro. Ja. En je kan misschien ook nog studeren in die tijd dat je daar intern ja, zit. Ja, daarom, daarom doen veel studenten er mee. Ja. In de script, scriptietijden en zo. Uh, je ja, hebt de hele dag de tijd en je zit te studeren. En op het moment dat je even moet opdraven, dan uh, stop je even. Ik oh, even wat te drinken. Ja, en kreeg jij nou ook later te horen of je een placebo had, had gekregen? Want er zijn natuurlijk vaak twee groepen. Een controlegroep die dan een placebo krijgt, en een groep die het, die het medicijn krijgt. Daar mag je naar vragen, maar ik heb het nog nooit gedaan. Nee, je, dat, kon je, dat kon je niet schelen. Nee, nou, ik, ik, heb er, ik heb er geen klachten van. Ik heb. Uh, ik had vorig jaar een onderzoek. Was dat ook. Oh ja, hart- en vaatziekten. Ja. En dat was. Uh... Daar zou je van aankomen. En ik viel alleen maar af. Ja. ja. Omdat het gewoon je, je stofwisseling uh, beïnvloedde. Ja. Nou, dus uh, de, de, eigenlijk van jou ook positieve ja. berichten. Maar de, ja, de negatieve kant is heel begrijpelijk. Net zoals de vorige spreker. Uh, ja, dat kan ook. Spreker, ja. die, uh, hey, dat is ook een beetje een maatschappelijk punt. Hoor. Uh, je mag er altijd naar vragen. En als je een klacht indient, wordt je ook gewoon serieus door de... De commissie behandeld, zeg maar. En yeah. ik heb hoor, we hebben vorig jaar we de hadden, we hadden problemen met de stollingsmachines. Waardoor we ter plekke meer geld toegezegd kregen. Alleen toen puntje bepaald kwam, we zeiden, we zeiden de verpleging, ja, daar weten we niks vanaf. Mm. Toen heb ik ook een brief geschreven. Ik heb wel het geld gekregen uiteindelijk yeah. voor mijn hele groep. Goed, dankjewel, voor, uh, ja. dank, dankjewel voor, je, voor je verhaal. David, uh, David uh, Peek was u. Ja, u hoort ja. het. Ik praat vannacht met mensen die mee hebben gedaan aan uh, onderzoeken... om uh, medicijnen te testen. De meeste ervaringen zijn eigenlijk vrij positief. Dat is tot nu toe iets wat ik kan constateren. En ook dat uh, het geld, de vergoeding die je ervoor krijgt... toch wel een vrij grote rol speelt. En dat sommige studenten er zelfs helemaal van leven. Want je kan ook nog lekker studeren daar uh, intern. Nou, misschien moet ik er toch eens anders over nagaan denken. Uh, u kunt nog steeds bellen. 0800 1121. Of twitteren, @casaluna Of mailen met kazaluna, at ncv.nl. Back my jump, I just might go. Don't be Wow, een uh, mooie toepasselijke titel. Before the Night is Over. En u hoorde Jerry Lee Lewis en BB King. Ja, u kunt ook uh, mailen, en sommige mensen doen dat. Bijvoorbeeld Jeroen, die zegt... Hallo, ik heb in 2007 meegedaan aan een medicijnonderzoek tegen kanker. Wij, een clubje van ongeveer tien mannen... kregen vrijwel allemaal na verloop van tijd nogal hoofdpijn... en we werden bijzonder misselijk. Eén van ons bleef opvallend fris. En toen wisten we ook meteen wie de placebo had gekregen. Na een poosje ging het echter een stuk beter... en het werd nog buitengewoon gezellig. Een van de deelnemers stopte in de eerste nacht nog voordat het medicijn toegediend werd. Hij durfde het toch niet aan. Ja, hij heeft een leuke tijd gemist en duizend euro, schrijft Jeroen. Ik heb het puur voor het geld gedaan, maar er waren ook mensen bij... die dit bewust deden omdat ze in hun familiekring te maken hadden met kanker. Groets en een uh, goede uitzending nog. Oké, okay, dank Jeroen, voor dit, uh, voor dit mailbericht. Um, mevrouw Spekman. Ja. Ik... Dag. Dag, ik, heb even... ik werd wakker, ja? ik zet de radio aan... en ik denk, hé, hey, ik doe mee met een experiment, een landelijk onderzoek. Op dit moment, even... ja? Ja, maar dat is wat ik moest de papieren er even bij zoeken, van... ja. sinds wanneer. Ja? Maar dat gaat over een, uh, een onderzoek hier in Nederland. Dat is, ben ik, heb ik al meegedaan in 2010. Mm -hmm. En dan gaan ze uitzoeken of ze iets kunnen vinden dat oudere mensen... als ze dus, ja, weet ik veel welke leeftijd... Uh, minder zullen overlijden aan longontsteking. Hm. En wat moest u doen dan voor dat onderzoek? Uh, ik kreeg een placebo ja, of de... een, uh, een gewoon. Ik kreeg een uh, injectie. Dat wist u natuurlijk niet. Nee, en dat weet ik nog niet, nee. want het is nog lang niet afgelopen... Ja. Maar om de zoveel tijd krijg ik weer uh, posten over En dan word ik helemaal weer bijgewerkt. Qua hersens noem ik dat dan maar. Mm -hmm. En dan denk ik, oh ja, daar doe ik ook nog aan mee. Maar er is wel een consequentie aan verbonden. Ik moet in mijn portemonnee altijd een kaartje hebben zitten... dat ik aan dit onderzoek meedoe. En waarom is dat, denkt u? Uh, dat ze dan weten dat je aan een landelijke onderzoek van jaren meedoet, Maar ze dus niet weten of ik nou de placebo heb gehad ja. of niet. Want er staat er, ik heb dus een nummer. Ja. En dan kunnen ze dat centraal registreren in de, bij de universiteit in Utrecht. Of ik een placebo heb gehad of niet. Ja. En he, hebt u bij uzelf iets geconstateerd na het ja. toegediend krijgen van die injectie? Helemaal niks. Niets. Maar wij hebben met... Uh, ik woon dus al heel lang hier in Driebergen. Ja. En ik, ik heb wel dertig kennissen gezien die allemaal zeiden van... ...daar doen we aan mee. <laughs> Als er ons wat overkomt, dan uh, zien we het wel. Ja. Ik bedoel, dan ben je op een leeftijd van... ...jongens, laten we daar aan meedoen. Wij zijn al een stuk ouder. En laten die jongelui maar gaan. Stel ja, ja. dat ze nou iets vinden... Ik ben dus nu 70. Ja. Dat tegen die tijd, ik wil hoop heel oud te worden hoor. Ja. Uh, dat ze nou iets hebben gevonden dat oudere mensen niet meer hoeven te overlijden aan longontsteking. Want ik heb het in de familie meegemaakt. Dus het is voor u ook een, een ideële reden? Ja, ja, ja, ja, het is niet nee, zozeer het ja. geld. Heb helemaal geen geld, we krijgen geen stuiver voor niet. Want u hoorde net, er waren een aantal ja, bellers, Ja, dat heb ik gehoord. Studenten die niet. zeiden: Ja, wij doen het gewoon puur voor de, voor de, voor de poet. Maar dat kan ik me indenken. Die ja. jongens, die, eh, meiden, die zitten in die wereld ja. en kunnen ook goed beredeneren waar ze aan beginnen. Tenminste, dat hoop ik voor ze. Ja, dat denk, ik, dat denk ik wel. Ik, ik, kijk, ik had een, ook het idee van... ja, er kunnen toch ook wel nare dingen met je gebeuren. Maar nu ik de reacties zo een beetje bij elkaar uh, zie... denk ik, nou, het, het valt wel mee. Dat is precies hetzelfde. Uh, toen, uh, tig jaren geleden... Uh, mijn kinderen een rijbewijs kregen... en dat er een Ja. bij zat. Ja. En toen werden ze woest. En toen heb ik gezegd... Luister eens even, jouw moeder heeft vanaf 1967 al een dodo-portemonnee. Mm. Nou... En toen heb ik ze dus gewoon uitgelegd waarom. Ja. Ik bedoel, als ik te, uh, een ongeluk krijg. en ze weten hoor, alle, mijn kinderen en mijn kleinkinderen weten dat ik dit heb. Ja. En dat heb ik ook overal rondgebazuind, bij de huisarts, overal. Nou. Als ze mijn lijf nou kunnen gebruiken om iets te vinden of weet ik veel wat. Ik voel er toch niks meer van. Nee, nou, toevallig. Vorige week uh, is er vorige week, dinsdag in, uh, in Casaluna... een hele uitzending geweest over uh, het, uh, het, het wel of niet uh, organendono zijn. Ja. Die uitzending heb ik uh, heb ik beluisterd. Ze werd uh, gepresenteerd door uh, Frank Dumos. Want hij had. Uh, die heb ik dan toevallig gemist. Niet, die hebt u toevallig nee? gemist. Want ja, toen ging het <lacht> daar. Nee, dat was, dat was prachtig hoor. Vooral dat het uur met, met, met de bellers tussen 1 en 2. Er waren uh, fantastische verhalen van mensen die, oftewel. Uh, ja, de, de, de, he, hun, hun omgekomen kind donor was geweest. Ja, ja, of, of nou ja, van, ik, van alles en nog wat. Ja. Je, je hoort en ziet het zo vaak op de televisie. Ja. En ik denk alleen nog maar aan mijn eigen moeder. Die is heel jong overleden. Mm -hmm. En als toen de medicijnen er waren geweest die ik nu gebruik... dan had zij ook langer geleefd. Ja. Maar goed, u doet op dit moment, dat onderzoek loopt nog steeds, want hoe lang loopt dat? Oh, de, het loopt vanaf 2010 en dan zou ik moeten kijken wanneer het afgelopen is. Dus jaren, ik, ja. Eh, jaren, maar ik denk er gewoon niet aan. Nee. Het is gepasseerd en toevallig hoor ik dan dit programma. Ja. En eh, ik kom één keer in het half jaar bij een internist. Ja. En daar had ik eens dus een keer tegen gezegd, ze hebben aan mijn lijf toch niks als ik overleden ben. Toen zei hij, dat is helemaal niet waar. Ja. Dit kunt u bijvoorbeeld ook nog doen. Nou, er, is, er is natuurlijk wel verschil tussen. Hè? U zegt, ik, uh, ja, ik vergeet het eigenlijk gewoon. Het duurt jarenlang. Maar die onderzoeken waar die studenten aan meedoen... Dan moet je soms eh, één of twee of misschien drie weken intern eh, zitten. En dat is een, toch een ander... Ja, ja dat da doe ik niet aan mee. Nee, maar dat vergt natuurlijk dat toch dat iets, anders, dat... uh, iets anders van jezelf. Hè? Ja, ja, ja. Dus daar zit ook ontzettend veel verscheidenheid in, wou ik maar zeggen. In die, ja, in die, natuurlijk, in natuurlijk. Maar moet je luisteren, hun kunnen gelijk studeren. Ik hoef niet te weer Nee, precies. <laughs> ik wil echt een beetje vrolijk oud worden. En ja. daar doe ik heel goed mijn best voor. Nou, en u, u, u doet ook nog een onderwijs onderzoek mee, waardoor uh, oudere mensen uh, ja, misschien dus geholpen zijn. Ja, ik denk dat er er straks van profiteren, wie weet. Echt? Maar daarvoor heb ik het niet gedaan. Nee. Ik ben nou eigenlijk ook benieuwd... Wat er over tien jaren uitkomt. Ja, nou, ik hoop dat u dat nog mee gaat maken. Ja, dat hoop ik. Nou, <laughs> ik ga er gewoon vanuit. Ja, nee, maar dat vind ik wel. Ik vind dat u op zijn minst recht hebt om te weten. wat voor goed er uh, gebeurd is met uw, uw bereidwilligheid. Ja, kijk, zeg maar de, de, in mijn kennisgroep zijn er meerdere. die eraan mee hebben gedaan. Ja. En dan word ik heus wel op de hoogte gehouden. Ja. Van, van iedereen heb je het gehoord. Ja. En dan weet ik nergens van of wat dan ook. Maar ja. dat vind ik alleen maar leuk. Oké. Okay. Dat houdt je hersens ook scherp hoor. Ja. Dank u wel uh, dat u even wakker bent geworden. Ja. <laughs> dus u, u, u, ja. u, u was al gaan slapen en dan wordt u opeens midden in de nacht u wakker? Ja, nou, maar dat vind ik niet erg, want ik heb aan niemand verantwoording af te leggen. Dus nee. ik kan doen en laten wat ik wil. Heerlijk. En uh, dat is een heerlijk idee. Ja, oké, okay, dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Dag Irene Spekman. Dag. Ach, ik ga zo meteen uh, nog een antwoordapparaat uh, in spreek, of zal ik dat nu maar even doen? Ach ja, waarom ook niet. Dit uh, is de voicemail van Casa Luna. Ja, dag uh, Colette van de Ven. Jij ontvangt morgen Marijke Scholten. Eerste Kamerlid voor D66. En uh, ik ken Marijke Scholten en ik weet dat zij een ervaren rechter is... en nu wordt zij een beginnend politica. Ik zou haar willen vragen, een lastige stap. Waar zit zij het meeste tegenop? Ik wens je een mooi gesprek. Goed, dat hebben we ook weer gedaan. Zijn er nog bellers? Nee? Dan maar eerst even muziek. Blue moon You saw me standing alone Without a dream in my home Without the love of my own. Ooh, moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone new like you. And then there, suddenly appeared before me. The only one my arms would ever hold. I heard you whisper, Please adore me. And when I looked,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 to me and when i looked the moon had to gold blue moon now i'm no longer alone without a dream in my heart without the love of my own blue moon was dit van Lielse Macintosh een heerlijke plaat tot besluit ja we zitten de er uh, zitten er bijna doorheen. Nog even tot slot iets heel anders, wat helemaal niet te maken heeft met het voorafgaande. Namelijk het Theaterinstituut uh, Nederland, dat dreigt te verdwijnen. Ja, en er is nu een handtekeningenactie begonnen voor het behoud van de theatergeschiedenis. en tal van kopstukken uit de theaterwereld, zoals Tineke Schouten, Albert Verlinde, Caries van Houten. Paul de Leeuw, Pierre Audi, u hoort het, het gaat echt van hoog naar laag. Alexandra Radius, Maria Goos, Willem Nijholt en ook Joop van de Ende... en de Van de Ende Foundation hebben hun steun uitgesproken... voor het integrale behoud van de unieke theatercollectie van dat Theaterinstituut Nederland. Want ja, staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur... is van plan om met ingang van 2013 de subsidie te schrappen. En dat instituut moet behouden blijven. Ja, dat vind ik ook. Er is een actiepagina en die geef ik u. Wie weet helpt dat. www.tin, dus theaterinstituutnederland.nl, slash actie. Is vanaf 6 juni 11 uur in de lucht. En de tekst van de petitie luidt... steunbehoud van cultureel erfgoed Theaterinstituut Nederland moet blijven. Want zonder het Theaterinstituut Nederland... blijft er na de voorstelling niets meer over. Dus ik zou zeggen, teken de petitie op www.tin.nl-petitie. En ik wens u nog een hele goede nacht... en zometeen de EO met de Nacht op 1.